Enkele weken later werden een man van twintig en zijn ouders uit Oost-Soeburg aangehouden. De zoon zat zeven weken vast en zijn ouders een week. Ze hebben altijd ontkend. Het OM heeft in een gesprek met het gezin excuses aangeboden... en ook krijgen ze een schadevergoeding, zegt het OM. We hebben aangeboden dat we coöperatief zullen zijn als het gaat om schadevergoeding... We hebben gevraagd aan de raadslieden om met een voorstel te komen. Nou, daar gaan we naar kijken en dan, dan zal er wel een bedrag uitrollen. Eind januari zijn twee andere verdachten erop opgepakt. Ze zitten nog steeds vast. Medewerkers van de sociale werkvoorziening leggen volgende maand het werk neer. Op 22 maart houden ze een manifestatie op het Malieveld in Den Haag... tegen de nieuwe wet Werken naar Vermogen. Het kabinet wil met die wet de sociale werkvoorziening... de bijstand en de waaiong samenvoegen. Dat moet een bezuiniging van 1,8 miljard euro opleveren. Volgens Abfacabo FNV dreigen daardoor 70.000 van de 100.000 banen... in de werkvoorziening verloren te gaan. In aanloop naar de landelijke manifestatie... houden verschillende sociale werkplaatsen in Nederland werkonderbrekingen. De Tweede Kamer vraagt zich ernstig af of het nog goed komt met de HSL Zuid. Tijdens een debat met minister Schultz van Hagen hadden Kamerleden veel kritische vragen... over de mislukte aanbesteding van het spoortraject tussen Breda en Amsterdam. De bedoeling was dat op dat traject in 2007 al nieuwe treinen op hoge snelheid naar Parijs zouden rijden. Maar die rijden nog niet. Het consortium van de NS en de KLM dat de onrendabele lijn exploiteert... was vorig jaar bijna failliet en is toen net op tijd gered door de minister.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 De bedorgers op het manifeld eisen een goed sociaal plan... en roepen, samen met de vakbonden, de politiek op... om de druk op Mitsubishi te op te voeren. Voorzitter van de Kolk van FNV-bondgenoten. Politieke druk, maar, maar als het noodzakelijk is... ook moet men met financiën over de brug durven komen. En daarbij met de grens opzoeken binnen Europa... van wat kan en wat mag als het over staatssteun gaat. Dus het is niet alleen maar... Uh, steun voor de buren. Als het erop aankomt, zal het ook daadwerkelijk in harde euro's moeten. Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de sluiting van Netcar. Het weer dan nog bewolt in enkele buien. Temperatuur 5 graden in het oosten en gaat of 8 aan zee. Er staat een stevige noordwestenwind. Vanavond en vannacht vanuit het westen regen. Morgen en ook de dagen daarna aanhoudend wisselvallig. ANEB Verkeersinformatie. We zien een normaal begin van de avondspits. Er staan 20 files, bij elkaar 60 kilometer. De wat langere files die staan nu op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Tussen knooppunt Velperbroek en Duiven 5 kilometer. En bij Rotterdam is het aan de drukke kant. Vooral op de A15 vanuit Europoort. Tussen Rosenburg en knooppunt Vaanplein 9 kilometer. Dit is radio 1. VPRO. Villa VPRO Tessel Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u op deze zender Radio 1. Zometeen gaan wij naar Straatsburg. Althans, dat doen wij via allemaal ingewikkelde technieken. Blijf natuurlijk gewoon hier in Hilversum zitten. Uh, want daar in Straatsburg zit ons eigen euroforum. We gaan praten over allerlei nieuwtjes uit de euro-wandelgangen. Maar eerst tijd voor onze cultuurrubriek onder leiding van... Collega Anton de Goede, welkom de Anton. Ja, goedemiddag. Jij hebt uh, nieuws over een boek van Atte Jongstra. En dat is een boek wat een bommetje legt in Multatuli-land. Om ja. het maar zo te zeggen. Nee, zo, hebben, zo hebben we dat genoemd. Komende ja. zondag, 19 februari, is het de 125e sterfdag... van een van onze grootste schrijvers Multatuli. Mm -hmm. Eduard Douwes dekker Niet dat dat enorm leeft trouwens. Ik sprak gisteren de biograaf van Multatuli. Ja? Dat is Dick van der Meulen. Een paar jaar geleden de aankoopprijs gewonnen met mm -hmm. die biografie. Had hij nog niet gerealiseerd dat het speelde, die 125ste jaar. De biograaf zelf niet. Nee, dus het wordt eigenlijk... Maar wie het zich wel realiseerde was Atte Jongstra. En die heeft bij de Arbeiderspers een boek in voorbereiding. En dat wordt zondag gepresenteerd. Hij dacht het is leuk om te combineren. Mm -hmm. Hier liggen de drukproeven de die ik al uh, mocht uh, bekijken. Het boek heet Kristalman, ondertitel Multatuli Oefeningen. Boek over leven en werk van Multatuli. En dat boek, jij zegt het is een bommetje, dat zou ja. heel goed kunnen. Want, ze gaan maar na, Multatuli in brede kring toch bekend... als de schrijver van de Max Havelaar. Geldt natuurlijk als de auteur waar we trots op zijn uh -huh. allemaal. Die degene was die als eerste de koloniale zaak... onder de aandacht bracht van een breed publiek. toestanden die een belangrijke rol heeft gespeeld in de emancipatie... van de vrouwenbeweging en van de arbeidersbeweging, daarover schreef. En wat beweert Atte Jongstra nadat hij jaren studie heeft gedaan... naar de bejubelde held? Hij zegt, natuurlijk uh, was het helemaal niet begonnen... om die Javanenbevrijding, bevrijding, de arbeidersopheffing, enzovoort, enzovoort. Hij zegt, als je dat oeuvre goed leest... dan was het eigenlijk een zeer op zichzelf gerichte man... Uh, het ging um, om zijn eigen naam en om zijn eigen faam... en altijd om het eigen oeuvre, om geld. En kortom, het ging om hemzelf. Ik heb ah, dat, hem gisteren gesproken ja? en uh, in zijn woorden klinkt het zo. Miltatuli is als bestuursambtenaar, eh, Douwens Dekker... als bestuursambtenaar in Indië, heeft hij zichzelf in de nesten gewerkt. Daar ontstond een kwestie waar hij eigenlijk nooit gelijk in heeft gekregen. En daar heeft hij in uh, Max Havelaar en Miljonenstudie eerherstel willen hebben. En mm. ik denk dat die, die beide boeken meer nog gaan om het eerherstel voor hemzelf... dan, dan laten we zeggen, een pleidooi voor uh, uh, een betere behandeling van de inlanders. Met name uh, uh, minderbrieven, wat je met een beetje uh, goede wil... Uh, Max Havelaar deel 2 zou kunnen noemen daar wordt dat echt een enorm gezeur. Geef mij gelijk, geef mij gelijk. Ik wil geld, ik wil macht, want ik was daar de grote man. Nou, als je die dingen leest, uh, hoe dat allemaal is gegaan... dan was dat een, een totaal ongeleid projectiel daar in Indië. Dus ik begrijp eerlijk gezegd heel erg goed... dat de gouverneur-generaal, maar ook de minister van koloniën hier in Nederland... dacht van, ja, maar die gaan we geen macht geven, dat wordt een puinhoop. Hij heeft van vrijwel alles wat hij in bestuurlijk opzicht heeft gedaan... een puinhoop gemaakt. Al de de Jongstra. Maar dit, dit, dit klinkt zo gek. Het ging alleen maar om eerherstel voor hemzelf. En dan lijkt het net alsof hij daarvoor de zaak van onderdrukte javanen uh, genomen heeft... Mm -hmm. om, om, om, om zijn eigen zaak onder de aandacht te brengen. Ja, nou ja het, je, kan natuurlijk ook, je kan altijd de vraag stellen wat heeft iemand gedaan? Dat is A. En B, wat waren zijn motieven? Ja. Uh, daar komt hij niet helemaal uit, maar At Jongstra schrijft heel bevlogen over... bijvoorbeeld, wat was nou de waardering van Multatuli voor Emile Zola? Mm -hmm. Die zich wel verdiepte in uh, drek van de mensen. En dan zegt hij van, ja, maar die, uh, die, die Multatuli vond dat eigenlijk helemaal niks, die boeken van Zola. En pas toen hij een heel gekunsteld boek schreef... Toen raakte Multatuli enthousiast. Dus hij gaat wel degelijk in op de uh, persoon Multatuli. Uh -huh, uh -huh. Overigens, zijn bewondering voor Multatuli... Staat hij ja, recht hij zegt niks over het feit dat alles wat hij geschreven heeft, of dat nou is uh, eerherstel voor zichzelf, dat het wel heel erg mooi en geestig en goed geschreven is. Hij is een enorme ja. fan van Multatuli. Ja. En dat hele boek is ook eigenlijk één ode aan Multatuli. Hij zegt alleen. Alleen we hebben zijn beweegredenen een beetje verkeerd geïnterpreteerd tot nu toe. Eigenlijk wel. En dat stelt hij, dat past trouwens ook wel een beetje in deze tijd van verloren gegaane ideologieën en postmodernisme. Het is interessant, is dit nu de zienswijze die we krijgen in de 21ste eeuw op Multatuli? Nou ja, ik heb gisteren nog even die Dik van der Meulen gesproken. Die zegt van, ja, hij heeft toch wel degelijk... Multatuli dus uh -huh. ontslag genomen in een conflict... Uh, waar hij niet uitkwam daar in Indië. Hij heeft zijn pensioen daarmee geofferd. Hij heeft wel degelijk een oprechte kant. Nou, het zou prachtig zijn als die discussie nu los zou komen. Ja. He, want wat is er mooier dan over Multituli-bekvechten... wat trouwens dus al 125 jaar gebeurt. Uh, maar niet op dit uh, punt. Ik heb aan uh, Atte Jongstra gevraagd... wie nu het meeste aanstoot zullen nemen aan waar hij nu mee komt. En toen zei hij dit. Ik zou me kunnen voorstellen... Uh, alle tegenwoordige makelaars in Max Havelaar koffie. Uh, de humanisten zijn weer in opkomst. Heel veel jongeren die Multatuli nog steeds op een enorm voetstuk hebben staan... als proto-humanist, de roeping van de mens is mensen zijn. Uh, en, en, ja, en natuurlijk uh, al die mensen die altijd maar hebben gedacht... Uh, uh, dat Multatuli uh, voorvechter van het cetera was, behalve zichzelf. Hè, de eenlander en de diafaan en, en de arbeider en de vrouwen, et cetera. Multatuli was zo vrouw onvriendelijk als een ziekte. Uh, dus uh, hè, wel, ik heb er een hoofdstuk geschreven over dat zijn vrouw ook gaat schrijven. Een drama in Huis en multitudie. Hij moedigt er niet aan. Tegendeel, hij moedigt het af. <tiedert> <laughs> Als de jongstra hoort u over Multatuli. En eh, nogmaals, inderdaad. Hij eh, zegt niets over het schrijverschap. En hoe goed iets, eh, het geschreven is. En hoe interessant het is wat Multatuli schrijft. Alleen stelt hij vraagtekens bij zijn beweegredenen. Ja. Anton, daar komt het op neer. Ja, zo is het precies. Het boek heet Chris Ondertitel Multatuli-oefeningen. Verschijnt komende zondag bij de Arbeiderspers. Heel goed. En we zullen er ongetwijfeld nog wel meer over horen. Want ik denk dat de discussie wel los gaat barsten. Ja, leuk. Daar kunnen we ons nu al enorm op verheugen. Anton de Goede, dank je wel. En wij gaan naar Straatsburg, zoals gezegd. Daar zit, u hoorde hem al eerder in de uitzending... over het optreden van de Italiaanse premier Monti in het Europarlement. Onze eigen Fred Strooband van de VPRO. Onze man in Straatsburg deze week. Um, en hij zit daar met Marije Cornelissen. Zij is lid van het Europarlement voor GroenLinks. En Sofie in het Veld is dat ook, maar dan voor D66. Fred. Ja. Eerder uh, hadden we in onze uitzending... oud-eurocommissaris Frans Andriessen... eventjes, naar aanleiding van de enorme commotie... eigenlijk de commotie rondom uh, het zwijgen van Mark Rutte... het weigeren ja, het commentaar te geven... Rutte geworden ja, ja, het is de zaak Rutte geworden nu, ongewild. Voor, door hem ongewild. Het, het, het weigeren commentaar te geven op... of afstand te nemen van die uh, veelbesproken site van de PVV. Andriessen uh, zei... ja, hij kan het niet laconiek afblijven doen met... Ik leg het buitenland heus wel uit dat de PVV helemaal geen vinger in de pap heeft... en dat wij regeren en dat dit niks met het kabinet te maken heeft. Maar jij loopt daar rond in Brussel. Frans-Andrisen hield zijn hart ook al vast. En jij hoort andere geluiden. Dat ze het ja. niet begrijpen. Is het het, het omgekeerde. Het, het, het, het rare is nu dat wat, wat eerst de website... een meldpunt uh, van de PVV en van Wilders was dat het nu een Rutte kwestie geworden is... omdat niemand begrijpt echt waarom de Nederlandse premier hier geen afstand van neemt. Ik ben hier niemand tegengekomen die daar iets van begrijpt. Ik werd er straks aangeklampt door de Franstalige collega... van het persagentschap Belga, want af en toe stuurde hij ook een Franstalige jongen... en die begrepen er gewoon niks van. Maar dat zijn Mensen de journalisten, ook nog... de Fred. Ja, maar ik praag, precies. Ik vraag het de... even aan... aan, aan, aan uh... ja. Uh, uh, de, de parlementariërs daarbij, Sofie in het veld als eerste, goedemiddag. Uh, ja, goedemiddag. De, de collega's in het parlement, dus de europarlementariërs... maar misschien ook wel de hogere ambtenaren en, en eurocommissarissen... ik weet niet wie u allemaal spreekt, ja. zeggen die... nou ja, het is ons volkomen duidelijk hoe de situatie is in Nederland. Natuurlijk heeft uh, Mark Rutte gewoon de leiding... en uh, heeft de PVV niks in de melk te brokkelen, wij begrijpen het. Nee, is is hier, ik niet. ben hier nog niemand tegengekomen die begrijpt uh, waar, nou, allereerst waar die site goed voor is, uh, wat er in Nederland aan de hand is, maar vooral ook waarom, uh, waarom premier Rutte daar geen, uh, geen afstand van neemt, terwijl zijn coalitiepartner CDA dat wel heeft gedaan, terwijl veel prominente VVD'ers er ook afstand van hebben genomen. Ook de Europese liberale fractie, waar D66 deel van uitmaakt, uh, voorgezeten door Guy Verhofstadt, hebben er zeer nadrukkelijk afstand van genomen. Uh, niemand begrijpt eigenlijk uh, waarom die dat niet doet. Um, en het is voor de reputatie van Nederland en uh, voor de positie van Nederland in Europa is dit uh, uh, heel slecht. Want kijk, op het moment dat Nederland allerlei dingen wil uh, waar we steun van andere landen voor nodig hebben. Hè? Nederland die wil, of het Nederlandse kabinet wil uh, een korting van een miljard op de bijdrage aan Europa. Nederland ja. wil een nieuwe regeling voor, uh, uh, voor migratie. Daar hebben we de steun van andere landen voor nodig. Die is al niet zo groot. Nou, ja, die, die op dit, deze manier slinkt die natuurlijk tot nul. Mm -hmm. Dus eigenlijk, uh, Maria Cornelis, ook goedemiddag <coughs> van oh. GroenLinks. bereikt uh, indirect de PVV door deze opstelling van Mark Rutte het tegenovergestelde van wat ze willen, namelijk dat Nederland niks meer gedaan krijgt in Europa. Ja, dat, uh, daar lijkt het wel op. Ja. Uh, ik denk dat Rutte hier een massale inschattingsfout ja. heeft gemaakt. Uh, dat hij echt ook de, de mate waarin uh, um, Europeanen zich beledigd voelen... hierdoor ontzettend heeft onderschat. Um, ik ben bijvoorbeeld door een Poolse Europarlementariër aangesproken... die zei van ja, uh, begrijpen deze mensen nou niet... hoe ontzettend pijnlijk het is uh, voor mensen... die achter het ijzeren gordijn hebben geleefd... Ja. dat er een uh, meldlijn komt waar burgers over andere burgers moeten klikken. En uh, hoe hard dat aankomt. En, en ja, dat begrip zou er moeten zijn. En natuurlijk past daar een, een excuus bij. En past daar een uh, zich uh, totaal... Uh uh, afkeren van dit initiatief bij. En uh, om nog een beetje geloofwaardig over te komen. Zou Rutte daarnaast uh, ook wat maatregelen moeten nemen. Om uitbuiting van Midden- en Oost-Europeanen in Nederland tegen te gaan? Ja, dat is gewoon het inhoudelijke uh, uh, beleidstechnische. Hè? Maar het ging mij even om hoe het politiek valt. Dat de premier zegt. Het is niet mijn kabinet wat dit gedaan heeft. Dus ik hoef niks te zeggen, Fred. Er is ook vandaag. Dat begrijpt, niemand. Ik. Nee, dat begrijp, ik begrijp dus nu dat niemand dat begrijpt. Ondanks de geduldige uitleg van de premier. Um, Fred, er is door de socialisten en democraten ook een soort motie... of een soort verzoek nou, aan de Nederlandse regering gestuurd. Wat is precies nou, ze hebben het nieuws officieel... daarover? officieel persbericht rondgestuurd... dat de socialistische fractie het Europees Parlement toch wil... dat premier Rutte afstand neemt van die inhoud. Want nu krijg je inderdaad de situatie... dat het onderscheid niet meer gemaakt wordt... tussen de PVV en premier Rutte. Wat er ook gebeurt of gezegd wordt. Die fout is nu gemaakt. En ik ben heel erg bang dat het heel moeilijk zal zijn... om dit te repareren. Te zijn natuurlijk de premier... Uh, nou ja, wat iedereen eigenlijk uh, buiten Nederland wellicht wil hiervan afstand neemt. Hm. Dat het niet meer uh, die smet aan de Nederlandse regering kleeft... M Sophie maar het gewoon dat hij die... aan Sophie... het PVV blijft kle Sofie kleven. Sophie tenslotte hierover. Ja. Denk, denk je dat ook? Ben je dat eens met de Fred Strobans? Dat deze fout onomkeerbaar is uh, uh, en dat het aan blijft kleven... zolang de premier niet toch hier een commentaar op geeft? Nou, het zal zeker niet licht vergeten worden. Kijk, op een gegeven moment dan, uh, dan gaan we gewoon weer door met het, uh, het werk van de dag, zal ik maar zeggen. Maar uh, nee, dit wordt niet licht vergeten. En het, is natuurlijk ook, het gaat niet alleen maar om dit ene incident. Er zijn natuurlijk al jaren eigenlijk, he, heeft Nederland een houding naar Europa van... Uh, we hebben met de rest niks te maken, beledigend tegenover andere landen. Andere landen he, blokkeren uit Schengen, de arbeidsmarkt dichthouden. Uh, uh, dus er is en, en heel veel besluiten ook blokkeren in Europa. Nederland blokkeert veel meer dan dat veel mensen zich realiseren. Op, het staat niet op zich, ja. deze, dit, de, de, nu die commotie nee, rond is, die site. Het is gewoon uh, ja, het een is, opeenstapeling. Uh, het, het is een tekenend voor uh, de houding van, uh, van Nederland in Europa. En waar vroeger, hè, Nederland is een van de mede oprichters van uh, nou, de voorlopers van de Europese Unie. En wij hebben natuurlijk altijd een beetje smalend gedaan over bijvoorbeeld hè, de Britten die wij dan de dwarsliggers noemden. Nou, dat zijn wij nu echt. En ik zou toch echt hopen uh, dat, dat, dat Nederland, en op dit moment met name uh, premier Rutte, uh, op zijn schreden terugkeert. En zorgt dat wij weer gewoon in het hart van Europa komen. Juist op dit moment. Oké. Okay een ontzettend turbulente fase. Juist nu moet Nederland zich er niet van afkeren... maar meedoen en aan die toekomst van Europa bouwen. Want dat is in ons eigen belang. Ik wil het gaan hebben over die turbulentie natuurlijk. De crisis ja. in Europa en Griekenland. Ja, zo, zo. De Europese... En zo zien heel Jullie gaven hem aan. De Europese ChristenDemocraten... Ja. Uh, de Europese ChristenDemocraten zijn boos... omdat Nelly Kroes heeft gezegd... dat een exit van Griekenland... dat er dan geen man overboord zou zijn. Maar zij zijn niet de enige die boos zijn... Als als het gaat om het beleid ten opzichte van Griekenland, Fred. Ja, uh, dit gaat dan uh, weer over de crisis en over uh, Griekenland. Er was vanochtend alweer een debat in het Europese parlement... over met de Europese Commissie en uh, zeg maar met uh, Europees uh, voorzitter Denemarken... vanochtend over die crisis. En het ging echt over het spanningsveld tussen bezuinigen en tussen groei. Want ook de Europese Commissie die uh, pretendeert al maandenlang... Dat Europa ook moet blijven groeien. Maar niemand weet hoe dat nu moet. met al die bezuinigingen. En men heeft wel veel woorden in de mond. Uh, uh, premier Monti zei dat daar straks ook. Maar het moet natuurlijk ook wel tot daden komen. Uh -huh. En vanochtend uh, hadden we een furieuze. Daniel Cohn-Bendit van de Europese Groenen. Hij verweet uh, in de Europese Commissie. de neoliberale Taliban. dat die bezig zijn. Europa ten gronde uh, te richten. En hij vond ook dat de trojka. die naar Griekenland gestuurd wordt, die trojka. dat is. Uh, dat is de Europese Centrale Bank, het IMF en de Europese Commissie... dat die daar op een criminele wijze bezig zijn. Want bijvoorbeeld, er mag niet op defensie bezuinigd worden... maar wel op de pensioenen. En dan had ook Daniel cohn bendit het volgende te zeggen over Duitsland. Und eins möchte ich den Deutschen hier sagen. Als die deutsche Besatzung in Griechenland war, haben sie 486 Millionen von der griechischen Zentralbank rübergeführt nach Berlin. Dieses Geld ist nie zurückgezahlt worden. Das wäre umgerechnet mit Inflation. 81, Milliard, 81 Milliarden, die Deutschland an Griechenland zurückzahlen wollen. Machen Sie das mal. Sagen Sie das den Deutschen. Und das wäre ein Sechstel der Schulden von Griechenland. So kann man auch Geschichte in Europa erzählen. Das nennt man European Narrative in European History. Danke sehr. Eetje Fred, was er wel iemand? Was er wel iemand? Fred, Rebecca Harms was medevoorzitter van de Europese uh, groene fractie in het Europees parlement die gisteren zei dat ze graag zou hebben dat de vergevingsgezindheid van de Amerikanen na de Tweede Wereldoorlog tegenover Duitsland, toen Duitsland ook het Marshallplan kreeg, dat diezelfde vergevingsgezindheid door uh, Duitsland ten toon gespreid zou worden wat Griekenland betreft. Mag ik eventjes versta je mij, Fred? En onze mensen aan de tafel? Ja. Uh, ja? ja? ja. Oké, okay, ik wilde, ik wilde ja. Marije Cornelissen vragen. Inderdaad, die, ja, dat was even een kleine communicatiestoornis. Uh, Marije Cornelissen, mededogen hebben met Griekenland. Dat zou moeten, dat gebeurt nu niet, want het land wordt kapot bezuinigd... en niet dat land, alleen maar heel Europa. Wat is jouw idee daarover? Is er nog van enige sociale bewogenheid en mededogen sprake? Te weinig. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om ervoor te zorgen dat uh, heel Europa, maar ook juist deze landen die het heel erg moeilijk hebben, een beetje uitzicht op, uh, op licht aan het eind van de tunnel hebben. Um, wat je nu ziet is dat um, uh, iedere keer uh, kom, komt zowel de, de Europese Raad als de Commissie komt met verschillende documenten: een financieel, budgetair document en een uh, werkgelegenheid, sociaal document. Nou, vervolgens komt dat dan bij de Europese Raad terecht, die je eerst het sociaal- en werkgelegenheidsdocument weg en gaan dan over dat andere document. Dat meen praten. je. Er wordt gewoon over sociale zaken en werkgelegenheid niet meer gepraat, want het gaat alleen nog om geld. En het gaat ja, alleen om dat, dat is, daar komt dat het op is wel meer. het. Uh, dat is wel het, het beeld van de, van de afgelopen jaren. Op 30 januari kwamen ze bijeen... hebben ze het voor het eerst een beetje over werkgelegenheid gehad. Maar dat blijft toch over het algemeen in hele vage termen. En dat komt omdat er wel allerlei mechanismen zijn ingesteld... om landen heel strak te houden aan begrotingsdiscipline. Mm -hmm. uh, maar er zijn geen uh, regels om landen strak te houden... aan, het, uh, aan hun belofte, en hun commitment... om ook de arbeidsdeelname te vergroten Zo en veel... armoede te verkleinen. Sophie in veld, jij bent in Griekenland geweest net. Ik kan me voorstellen dat je daar gezien hebt wat het doet met een land... als het, als het uh, natuurlijk uh, in een situatie verkeert zoals Griekenland... maar ook nog al die maatregelen opgelegd krijgt. En heb je enig idee dat, dat de Grieken denken dat er sprake is van mededogen... Nee, maar eerlijk gezegd hoor ik dat ook niet vanuit de andere landen. Ik hoor zelden mensen begrip uiten voor wat de Grieken nu uh, moeten ondergaan. En uh, of dat nou terecht is of niet. Ik bedoel, iets van gewoon menselijk begrip... voor de ongelofelijke uh, uh, uh, zeg maar offers die daar gebracht moeten worden... dat, dat is uh, zeker op zijn plaats. Mm -hmm. En het, het punt is, er, is uh, er moet heel veel gebeuren in Griekenland. Want uh, het gaat niet alleen maar om die schulden die hoog zijn opgelopen. Eerlijk gezegd... Uh, dat nog niet eens het grootste probleem hoeven zijn. Er is in Griekenland natuurlijk jarenlang, decennia lang, en daar hebben wij gewoon bij gezeten en er niks van gezegd, uh, is die economie eigenlijk uh, niet ontwikkeld. Er is veel corruptie, er is veel ja. vriendjespolitiek. Uh, nou, dat soort dingen moeten aangepakt worden. Maar dat ga je niet bereiken met die volstrekte fixatie, eenzijdig, alleen maar uh, op, uh, op, op uh, het wegwerken dus van begrotingen. Je bent het eigenlijk Want wel eens je... met je collega Marije Cornelis de, uh, uh, als ze deels, zegt dan, ja, Deels. Deels, maar in elk geval dat je het een ja. niet kan doen zonder ook de sociale aspecten en werkgelegenheidsaspecten aspecten om daar ook geld in te pompen. Nee, uh, nee, want er zijn ook nog wel andere oplossingen... dan alleen maar uh, publiek geld uh, erin stoppen. Hè. Aan, aan de rechterkant zie je dat ze alleen maar denken... in termen van snoeien en straf. Aan de linkerkant denken ze dat alleen maar nieuwe schulden maken... Uh, de oplossing is. Wat er moet gebeuren in Griekenland, met name op dit moment... is hervormen. De arbeidsmarkt, de economie moet ge verregaand gemoderniseerd worden. Corruptie, wordt Corruptie is echt een heel groot probleem. Mm -hmm. uh, de, het cliëntelisme, de vriendjespolitiek... mensen kunnen daar niet aan een baan komen als ze geen connecties hebben. De twee grote politieke partijen zijn eigenlijk meer baantjesmachines dan dat ze echt ideologische partijen zijn. Nou, Al deze dingen kunnen aangepakt worden, want Griekenland heeft wel degelijk uh, behoorlijk economisch potentieel. Alleen dat ga je ten eerste niet bereiken van vandaag op morgen. En ten tweede ook niet met een volstrekt eenzijdige politiek van, uh, van korten. Want wat je op dit moment ziet gebeuren, mag gaat, Ik, ik wil even één ding nog toevoegen. Is dat je ja, op dit moment alleen maar om de tekorten weg te werken, zie je dat de belastingen omhoog gaan. Nou, als er nou iets contraproductief is, hè, wat ze zouden moeten doen, ja. is echt hervormen. Marije, ik kan hier nou. nog even op reageren, dan wilde ik tenslotte toch nog even over Syrië hebben. Ja. Um, nee, ik ben het er uh, natuurlijk helemaal mee eens... dat er ook flink hervormd moet worden. En ik uh, wil, mij, uh, wil van mij afwerpen dat links alleen maar nieuwe schulden wil maken. Waar we wel voor moeten zorgen... is dat uh, er, er wat economische groei weer mogelijk is op ja, een gegeven moment ja. in uh, Griekenland. Want die schuld, dat is geen uh, cijfer. Dat is een ratio. Dat is afhankelijk van het uh, BNP van, uh, van Griekenland. Dus uh, op het moment dat daar geen enkel uitzicht op verbetering meer is... zal die schuld ja. niet naar... Naar beneden gaan. Ja. Hm. Wat we moeten doen is met z'n allen investeren, bijvoorbeeld in uh, zonne-energie. Als Griekenland iets zou kunnen exporteren naar het noorden, is dat het. Ja. Dat kan op dit dat moment ze niet, dat er geen ja. infrastructuur is uh, om dat te doen. Dus vanuit Europa moeten wij zorgen dat die infrastructuur er komt. En uh, daar hebben wij allemaal uiteindelijk ook wat aan, want dan kunnen we minder afhankelijk worden van okay. fossiele brandstoffen. Ik wilde tenslotte naar Syrië. Vanmiddag is er, als ik het goed begrepen heb, een debat. Gisteren was er een hoorzitting door de Liberalen georganiseerd over Syrië. Daar was bezoek van de net uit Homs gevluchte Danny Abdul Dayem. Hij filmde daar in Homs moest vluchten. Hij was nogal wanhopig en vroeg dringend om hulp. Laten we even kort nog luisteren naar wat hij zei. I expect for them to arm the Free Syrian Army so that the Free Syrian Army can start protecting the Syrian people. See what the differences between the Free Syrian Army and the Assad forces are. The Free Syrian Army protects us. The Assad forces kills us and rapes us and takes our children and kidnaps us. Dat is the best we can have right now. No one is helping, no one is doing anything. That is the best solution we have until now. Sophie Veld: uh, bewapen de Free Syrian Army, help ons. Want uh, er gebeurt niks vanuit het Westen en we worden afgeslacht. Ja. Je hebt niet heel ja. lang meer, maar misschien toch even om te kijken... of uh, Europa iets meer zou kunnen doen dan de Verenigde Naties tot nu toe. Bijvoorbeeld. Ja, nou ja, onze fractievoorzitter Guy Verhofstadt, die zei zeer terecht. Hij zegt van ja, de landen die tegen ingrijpen zijn, die zeggen van ja, maar dan krijg je een oorlog in Syrië. Hij zegt, er is al oorlog in Syrië. Als dit geen oorlog is, wat dan wel? En het is eigenlijk onaanvaardbaar om gewoon te zeggen, nou ja, vanuit de Veiligheidsraad komt er niks. Dus nou ja, dan gaan we maar zitten kijken. Dus er zijn heel veel voorstellen gedaan gisteren van hoe kan je nou... Steun geven, en hoe kan je zorgen dat, dat, dat het geweld ook zo snel mogelijk eindigt? Want, wat nou, hoe kan die, dat? Die, We die, hebben die jullie, daar, hadden jullie daar een zei... antwoord op? Nou, dat zit heel erg in, uh, inderdaad in de, de, de no-fly zones, een, uh, een, uh, een gebied zeg maar, aan de rand maken waar mensen veilig uh, naartoe kunnen. Uh, het, het bewapenen van mensen, dat is natuurlijk uh, een, een hele heikele discussie. Uh, aan de andere kant kan je natuurlijk ook niet gaan zitten toekijken hoe mensen gewoon worden afgeslacht. Want wat hij ook terecht zei, denk ik, uh, de hele geschiedenis zal het uitwijzen, maar hij zegt Assad zal gaan in de loop van dit jaar nog. De enige vraag is van hoeveel meer slachtoffers zullen er moeten vallen... voordat die gaat. Mm -hmm. um, alleen, iedereen erkende ook wel dat dit toch wel wat andere situatie is... Weer dan, uh, dan in Libië. Ik bedoel Je kan die landen niet zomaar met elkaar uh, vergelijken. Nee, maar Maria Cornelissen tot slot. We hebben nog een minuut, omdat er altijd wordt gezegd... je kan verge geen vergelijking maken met Libië, dus doen we niks. Ik mag aannemen dat jij het daar ook niet mee eens bent. Nee, natuurlijk niet. Ik denk dat we ontzettend uh, hard moeten zoeken naar manieren om burgers te beschermen. Dat is nog niet zo makkelijk, juist door het ontbreken van uh, eenheid in de Veiligheidsraad. Maar uh, het, het instellen van uh, safe havens, het zorgen voor uh, veilige corridors, het zorgen dat er plekken zijn waar mensen veilig kunnen wezen, daar moeten we fix op inzetten. En dat kunnen we ook niet zonder de Arabische Liga. Dus laat Europa en de Arabische Liga het daar samen over hebben. Hoe gaan we hiervoor zorgen en, uh, en wat? Is daar allemaal voor nodig. Oké, okay. hartelijk bedankt. Marije Cornelissen en Sophie Intveld en natuurlijk onze eigen Fred Stroobans in Straatsburg in het Verenigd Europa. Bij En daar zitten ze morgen ook nog, als ik het wel heb. Uh, dit was VPRO, uh, Villa VPRO, moet ik zeggen, voor vandaag. Wij zijn er morgen weer vanaf half 4 op deze zender Radio 1. Straks krijgt u de hoofdpunten van het nieuws. En daarna komt het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek en Lucella, denk ik. Ja, zeker. Caruso. Met z'n tweeën. De optelsom van het belangrijkste nieuws van vandaag. 1 plus 1 is 2. Twee kwartalen Over krimp. Over nieuws gesproken. Ah ja, ja. Twee kwartalen krimp is uh, uh, de recessie. Maar ze is mild... Toch hebben we politici, economen, ondernemers... en ook consumenten die er allemaal hun licht over laten schijnen. Wees gerucht, gerust, de wereld zal niet vergaan. Alles blijft wat ons betreft hetzelfde. Recessie of niet, het Radio 1-journaal begint... naar de hoofdpunten van het nieuws. Dikke de Hark. Radio 1, het NOS-journaal. De Tweede Kamer reageert teleurgesteld, maar niet verrast op de jongste cijfers over de economie. CBS meldde vandaag dat Nederland in een recessie zit. Het laatste kwartaal van vorig jaar krompt de economie 0,7 procent. Het kwartaal ervoor met 0,4 procent. Oppositiepartij PVDA vindt dat er nu vooral moet worden ingegrepen in de woningmarkt... en dat de hypotheekrenteaftrek moet worden aangepakt. Het Zeeuwse gezin dat verdacht werd van de zware explosie in Ritsem in september is onschuldig... Op het strand bij Ritten ontplofte in september een kesson. Een man van Twintig en zijn ouders uit Oost-Soeburg werden daarvoor opgepakt. De zoon zat zeven weken vast en zijn ouders een week. Zo hem heeft excuses aangeboden en ook krijgt het gezin een schadevergoeding. En een zendmast in Hogersmilde wordt vanaf eind maart herbouwd. Dan beginnen de uitvoerende werkzaamheden aan een nieuwe stalen mast op de betonnen toren. De 300 meter hoge zendmast in de Drentse plaats stortte in juli vorig jaar in door brand. Sindsdien zijn er problemen met ontvangst van radio en tv in.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 Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. ANB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits tot nu toe. Er staan 25 files, bij elkaar goed voor zo'n 80 kilometer. Wat opvalt is de A27 van Gorkem naar Utrecht. Er is zojuist een ongeluk gebeurd bij knopend Er staat 2 kilometer file en er zijn twee rijstroken dicht. GELUIDEN. Het NOS Radio 1 Journaal Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Goedemiddag. Een milde recessie is het nieuws vandaag. Minister Verhagen reageert en oud-minister Onno Ruding... doet na vijf uur wat voorzetten om uit die recessie te komen. Zwitserland stuurt een apparaat de ruimte in om afval op te ruimen. Daar zweeft een hoop troep van oude satellieten en raketrestanten rond. Letterlijk voor het grijpen en dat is precies wat de Zwitsers gaan doen. Op basisscholen in het zuiden krijgen kinderen les in carnaval. Wat is een page? Wie is de machidomes van Giegeldonk? Dat soort dingen worden de kinderen bijgekomen. Gebracht. Wij zijn bij zo'n les geweest. En de vrouw die als eerste Nederlandse atleten meedeed aan de Olympische Winterspelen is overleden. We herdenken haar en haar ski-carrière uit de jaren 30, want dat deed ze, skiën. Het Radio 1 Journaal is er tot half zeven vanavond. Ja, Nederland zit dus officieel in een recessie en dat nieuws werd vanochtend bekendgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het vierde kwartaal is de economie dus met 0,7% gekropen En de matige economische groei die we in de eerdere kwartalen zagen... is daarmee omgeslagen in een krimp. Dat was de hoofdeconoom Peter Heijn van Mulligen. Bert van Sloten van de economieredactie. Uh, niemand kijkt hiervan op eigenlijk. Nee. Wat is nou de voornaamste oorzaak? Ja, kijk, eigenlijk is de belangrijkste oorzaak dat Nederland zwakker uit de vorige crisis is uh, gekomen. We zijn niet uh, weerbaar. We zijn dus, om het in grieptermen te zeggen, we zijn vatbaar. We zijn vatbaar voor zaken als de teruglopende export. Maar op de huizenmarkt. Huishoudens die ook vervolgens de hand op de knip houden. Eigenlijk is het een soort uh, domino-effect. Uh, dat is onze slag, uh, slechte start positie. Daardoor moeten we meer bezuinigen ook dan, uh, dan andere landen. En door dat gigantische bezuinigingsbedrag... Hè, 18 miljard plus, nog eens een keertje misschien 4 à 5 miljard... krijgen consumenten eigenlijk de bibbers en houden ze dus het uh, geld op zak. En uh, daardoor gaat het slechter met de detailhandel, maar ook met de industrie. Ja, het gaat van kwaad tot dus recessie. Goed, we weten hoe het komt, maar hoe komen we eruit? Ja, dat ligt voor een groot deel gewoon bij uh, de politiek. Minister Verhagen van heeft uh, vandaag uh, gereageerd. Die heeft die cijfers aangegrepen en die zegt... ja, er moet nu meer bezuinigd. Worden. Hij ziet trouwens een hele mooie term voor. Hij zegt niet we moeten bezuinigen. Nee, we moeten slim bezuinigen. Bezuinigingen en hervormingen, uh, daar uh, moeten we inderdaad helder over zijn. Dat doet pijn. Mensen zullen minder te besteden hebben en meer verantwoordelijk zijn uh, ook voor zaken waar nu uh, bijvoorbeeld de overheid voor zorg draagt. Slim bezuinigen, want je moet duidelijk de economie niet kapot bezuinigen. Je moet ook hervormen en je moet uh, nu bedrijven ook stimuleren die groeikansen hebben. En wordt er al op gereageerd, Bert, of dit allemaal zo slim is? Ja, want Verhagen had een hele bijeenkomst georganiseerd vandaag. Onder de titel trouwens De Staat van de Economie. Beetje zo'n knipoog naar de State of the Union hè, in Amerika. Agnes Jongerius was er bijvoorbeeld van de FNV. En die zegt, nou ja, ik heb er eigenlijk heel erg weinig uh, vertrouwen in. En dat zag je een beetje in alle reacties ja. vandaag, ook in de politiek. De stellingen worden uh, betrokken. En eigenlijk is gewoon het wachten nu op het Centraal Planbureau. Dat zijn de jongens die naar de toekomst toekijken, de spellingen doen over hoe het verder gaat met de economie, de prognoses. Daar heeft de politiek natuurlijk ook meer aan uiteindelijk. En dat gaan ze ook gebruiken, want dat weten we sinds vandaag... dat ze zo vanaf begin maart met elkaar om tafel gaan zitten. Althans, de coalitiepartijen en de gedoogpartijen... gaan dan met elkaar om tafel zitten. Dan worden de besluiten pas echt genomen. Ja, en er is nog één belangrijk feit, of er zullen er nog wel meer volgen... maar morgen is er weer een belangrijk feit. Morgen worden de werkloosheidscijfers gepresenteerd. Kijkt iedereen naar, want gaan die omhoog of niet omhoog? En de verwachting is dat ook morgen... De werkloosheidscijfers zullen tegenvallen. Dat is dan het nieuws van morgen, zeggen weer Er werken ook uh, meisjes hè, bij het Centraal Planbureau. En werken ook meisjes, Luciella, bij het Centraal Planbureau. Bert is wel stap. Na uh, vijven, zoals eerder gezegd, Onno Ruding... die uh, vast een voorschot neemt over wat slim bezuinig is. Honderden mensen zijn bij een brand in Honduras omgekomen. Een brand in een gevangenis, even ten noordoosten van de Midden-Amerikaanse hoofdstad. In de gevangenis zaten ruim 800 mensen. Correspondent Marion van Rooyen. Marion, we zeggen bewust honderden mensen, want het aantal doden loopt de hele dag al op. Wat ja. is daar aan de hand? Ja, Het ja, laatste cijfer is nu uh, 375, dus dat is bijna de helft van uh, alle gevangenen dood. Gestikt door de rook. Uh, Sommigen zijn ook te pletter gevallen. Ze sloegen gaten in het dak en probeerden daaruit weg te komen, maar, maar vielen dus naar beneden. Je moet je voorstellen, uh, meer dan 800 mensen op elkaar gepakt in maar 10 gesloten cellen. De bewakers die weigerden, dat blijkt nu uit uh, uh, getuigenissen, die weigerden de cellen open te doen. Waarin soms dan meer dan 100 gevangenen zaten. Er is ook op hun geschoten... Nou ja, een van de uh, brandweercommandanten die als eerste daar naar binnen ging... die zei, het waren scènes uit de hel die hij daar aantrof. Heb je enig idee hoe die brand is ontstaan? Uh, nou ja, kijk. Uh, dit is het verhaal van een aangekondigde ramp. Want rampenplannen, vluchtplannen, het is er allemaal niet... in Latijns-Amerikaanse gevangenissen. Mensen worden uh, per vierkante meter bovenop elkaar... ...in die gevangenissen gestapeld. Uh, en daarna wordt de sleutel gewoon weggegooid. Dat gebeurt hier om de haverklap in gevangenissen dat mensen verbranden. De gebouwen zijn verwaarloosd, overbevolkt. En uh, je hebt ook continu opstanden natuurlijk. Uh, het is hier onduidelijk of het om een kortsluiting ging of dat de brand... ...aangestoken is of een gevolg is van weer zo'n opstand... ...of van twee bendes die soms tegen elkaar vechten... ...omdat eh, het zijn de bendes die die gevangenissen zelf eh, controleren. Het is in elk geval nu de grootste ramp ooit uit eh, die met Latijns-Amerikaanse gevangenissen. De laatste in Honduras, dat was een aantal jaar geleden... ...en dat waren er nog maar 107 doden. En wat maakt dit voor reacties los in Honduras, Marjon? Nou, op dit moment wordt er uh, gereld uh, bij die gevangenis. Natuurlijk alle familieleden zijn erop afgekomen. En tegelijkertijd heeft de staat zwaar bewapende politie en ook het leger erop afgestuurd. Om t, uh, te kijken of ze uh, van die, die helft van de gevangenen nog een beetje tegen kunnen houden om te vluchten. Zeker is dat er 50 gevangenen nu uh, die het overleefd hebben uh, gevlucht zijn. Familieleden zijn wanhopig in en alle staten. Ze willen informatie hebben. Ze willen uh, weten weten waar hun geliefden zijn, eh, maar veel van de lichamen zijn ook zo verkoold... dat het volgens experts eindeloos zal duren voordat ze geïdentificeerd kunnen worden. Op dit moment bevestigt 375 doden bij een grote gevangenisbrand in Honduras. Marjol van Rooijen, dankjewel. Oké. Okay. Na 35 jaar strijd mag Groningen Airport Eelde de start- en landingsbaan verlengen... van 1800 naar 2500 meter. Eelde hoopt dat er daardoor meer vluchten komen, ook naar verre bestemmingen. De Raad van State veegde vandaag de laatste bezwaren tegen die uitbreiding van tafel... en daarom ging verslaggever Matthijs van de Wiel naar de luchthaven in Eelde. Trap omhoog in de verkeerstoeren. Verkeerstoerentje. Ja, Jullie ook vooral. Dank u wel. Wij zijn allemaal bij Gefeliciteerd. Oh. Hey? Ja, ja. Ze krijgen druk hier. Absoluut. Directeur Jos Hille, die komt ook de verkeersleiders feliciteren. Ik zag er ook al champagne staan beneden. 15 februari, geweldige dag. Ja. Er wordt een periode van 35 jaar afgerond. Dat het verlengd moet worden. Dat heeft allemaal te maken met die rekensom. Eigenlijk moet je zeggen, als een vliegtuig vliegt, dan moet je naar de brandstof kijken. Dat bepaalt het gewicht. Passagiers zijn relatief licht. Dus er wordt precies uitgerekend hoe zwaar kan ik zijn bij 1800 meter bij deze winter. Vooral bij deze temperatuur. En eens twee uur vliegen. Dat kan maximaal. Moet je vier uur vliegen, dan moet je onderweg stoppen. En waar kunt u straks allemaal naartoe? Wij kunnen straks rechtstreeks naar al die bestemmingen toe die wij hebben staan. We hoeven niet meer hè, tussentijds te stoppen. Dus het is ook naar de eilanden, ook naar Griekenland, ook naar uh, Turkije. En wat veel belangrijk is om nog te zeggen is... Maatschappijen als Ryanair en Wisser die zeggen wij gaan niet eens beginnen op 800 meter. Onze maatschappij vindt dat een te korte baan. Hoeveel zekerheid heeft u dat ze inderdaad die vluchten gaan uitvoeren hier vandaan? Uh, zekerheid heb je pas als je de onderhandelingen met ze hebt gevoerd en die gaan we nu voeren. Er is dus geen toezeggingen. Nee, want het heeft zo weinig zin als je nog niet kan zeggen dat de baan doorgaat. Dat gaan we nu wel krijgen. En daar heb ik alle vertrouwen in. Een paar kilometer verderop in het schilderachtige dorpje Glimmen. daken en Oude Bomen. Daar woont Frans van Beukering van de Vereniging Overlast Luchthaven Ilde... die al die jaren de verlenging van de baan wist tegen te houden. En in zijn hal hangt het actiemateriaal. Waaronder een poster tegen de subsidie die de luchthaven krijgt. Kijk, weg, wegvliegen uit deze regio. Want het gaat vooral om vakantiegangers die dus hun geld elders besteden, dat stimuleren wij als uh, regionale economie. Ja, maar anders zouden ze wel vanaf een andere luchthaven vliegen, nee, da, dat klopt, maar in wezen... En niet in Groningen blijven nee, voor de maar vakantie. in wezen doe je dat, hè? Je kunt beter, denk ik, uh, als dat vliegveld nou heel veel toeristen hier naartoe zou halen. Nou, wie weet. Wie weet? Ja, dat is, daar is die baanverlening natuurlijk voor nodig. <laughs> nee. Dat is omdat er zo weinig gevlogen wordt, dat het zo duur is per ticket. Maar ja, op het moment dat er veel meer vluchten gaan, dan wordt dat goedkoper... en dan gaat het misschien wel een dat... winstgevende luchthaven worden. Nee, dat zo werkt het natuurlijk niet. We hebben heel veel zeg maar, uh, economische studies van echte deskundigen. Die hebben er eens naar gekeken. Die maken er gehart van. Dit is dan die berekening, maar dat ja. is niet uw hoofdpunt. Hè? Het hoofdpunt van uw verzet al die jaren is geweest. De geluidsoverlast. U heeft het toch nog best wel lang volgehouden, zeg? Ja. Uw vereniging bestaat ja. sinds. We hebben net vorige week uh, ons twintigjarig uh, bestaan gevierd. Hoe heeft u de... dat voor elkaar gekregen om dat zo lang tegen te houden? Dat is ook wel een compliment waard. Ja, nee, absoluut. Ook al heeft u vandaag verloren. <laughs> ja. Ik heb trouwens nog niet, heb ik al een, een felicitatie gegeven aan de... Nog niet. Onze nee. Dat wou ik even bij deze doen. Hè? Ja. Kijk, ja, na, twi nou, na twintig jaar ik vind het is dat, heel toch, sportief een, is dat toch een felicitatie waard. Hoe heeft u het zo lang volgehouden? Dat is mentaliteit. Gewoon mentaliteit. Doorgaan tot, tot, tot het einde. Dit was de hoogste rechter, toch? En... De verlenging van de baan kunt u Kijk, niet meer tegenhouden? Nee. Oh, heel simpel, uh, de baanverlenging, daar gaan we het niet meer over hebben. Volgens mij willen ze morgen al de eerste spaden in de grond steken. Ja, ik hoor, ik hoor nu de kettingzagen al. Nee, maar we zullen in ieder geval zeer scherp toezien dat zij helemaal zich houden aan de echte flora-fauna-wet... en ook de bedoeling van de flora-fauna-wet. U houdt de vinger aan de pols. We houden de vinger aan de pols. U bent met 600, maar er zijn ook heel veel mensen in de omgeving... die het wel zagen zitten vanwege werkgelegenheid... of mogelijkheid om zelf te vliegen, activiteit die dat aantrekt. Heeft dat niet veel wrijving opgeleverd de afgelopen jaren? Nou, daar wil ik het liever niet over hebben. Ja, dus? Ja, er zijn inderdaad uh, mensen bedreigd... Het is niet alleen zomaar dat het wrijving is. Dat is dan uh, wat... Zacht uh, Zacht uitgedrukt. uitgedrukt, maar daar wil ik het nu absoluut niet over hebben. En waar gaat u zelf op vakantie? Ik ga zelf uh, altijd naar Italië, maar dat doe ik altijd met mijn auto. Ja. Straks kunt u mooi vliegen. Ah, ik zie dat nog niet gebeuren, dat ze naar Italië gaan vliegen. Maar u bent gewoon niet eens met de bestemmingen. Oh ja, dat is trouwens hmm. een belofte. Ze gaan uh, ook als de baan er ligt, dan gaat men... Uh, de eerste vlucht zal gaan naar New York. Kijk eens aan. Ja, maar ik heb toen al gehoord dat ik persoonlijk en niet mee mag... En ik moet zeggen, ik vind dat buitengewoon onsportief. Nou ja, terwijl u net zo sportief was om ze te feliciteren. Exact. Dat was Matthijs van de Wiel in Eelde. Straks meer van hem hierover. Iran levert geen olie meer aan een aantal landen... en roept de Nederlandse ambassadeur op het matje. Zo direct Thomas Erdbrink vanuit Teheran. Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag. Het is een vrij normale avondspits, ondanks de regen. De meeste files staan bij Utrecht en Rotterdam. Twee zaken vallen op. De A7 van Heerenveen naar Groningen. Daar is een ongeluk gebeurd. Er staat voor Leek, drie kilometer file. En bij Utrecht, de A27, Gorkum richting Utrecht... tussen Houten en Knopend Rijnsweerd, vier kilometer. Dat te maken met een ongeluk met een vrachtwagen. Zijn de boel nu aan het opruimen? De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. In Rotterdam wordt ook vandaag weer getennist het ABN AMRO tennistoernooi in Ahoy. Vandaag wordt dat gevolgd door Mark Brasser. Mark, volgens mij nog geen Nederlanders op de velden. Nee, uh, nog niet. Uh, eentje zit er nog in het enkelspel, dat is uh, Jesse Huda Galung. Uh, die staat vandaag niet uh, op het programma. Wel uh, wel de Nederlanders in het dubbelspel. Timo de Bakker en Robin Hazen, de vierde partij op het centrakoord, moeten nog beginnen, want er staat nog een, een enkelspel op dit moment uh, op de baan. Een prachtig uh, enkelspel. Eerste ronde partij, Juan Martin del Potro, de Argentijn, nummer 10 van de wereld. Derde geplaatst hier, achter Federer en uh, Berdig. En hij heeft het ontzettend moeilijk met een, een oud winnaar. Met de Fransman Mikaël Lodra. We zitten diep in de derde set. Het is 4-4. Ja, en het is prachtig om te zien hoe de baseliner Del Potro met die harde groundstrokes, met die harde servers, toch enorm veel moeite heeft met, met de stylist, de surf en volley speler Mikaël Lodra. Dat is er echt een van een, ja, een uitstervend ras. Die zie je niet zo heel veel meer. Spelers die serveren en dan naar het net komen. En ook vanuit de return proberen naar het net te komen. Vroeger zag je dat veel meer. Ed Bergbecker, nou, dat soort spelers. Mekro had dat ook. Maar ja, dat is een beetje een uitstervend ras. Is, ja, zeker lang geleden. En, en, en Lodra speelt dat nog wel zo. En zeker indoor is dat heel effectief. De baan is snel. En Del Potro heeft daar toch heel veel moeite mee. Del Potro won de eerste set met 6-4. Verloor de tweede in een tiebreak 7-6. En dus is die derde setter gekomen. De eerste partij op het centercourt was de partij van Marcos Bagdatis. Toch ook wel een, een naam. Hij speelde tegen Matthias Bachinger. Dat is een Duitser, een qualifier. Bagdatis won twee sets. Mooi dat hij door is. Goed voor het toernooi. Is toch een kleurrijke speler. Een speler waarvoor de mensen wel naar, naar Ahoy komen. En die ook wel... Misschien op een avond een beetje, als het gaat leven, Ahoy achter zich kan krijgen. Misschien een keer een tweede partij na Federer. En toen kwam Thomas Berdig, de nummer 2 van de plaatsingslijst. De nummer 7 van de wereld. Die kwam als tweede op de baan. Hij speelde tegen een Tsjech, een landgenoot. Tegen Lucas Rosol. En Berdig had er eigenlijk helemaal geen moeite mee. 6-4 en 6-2. En, en nu dus deze partij van Juan Martín del Potro. Het is, het is kids' day in, in Ahoy, woensdagmiddag altijd. Richard Krijtschek die zegt dat, ja, ik verheug me altijd op deze dag. Het is niet te horen. Het, nee, het is nu op het moment rust. Ik denk dat de meeste kinderen alweer naar huis zijn. Dat was toen deze partij begon. Dat was het begin van de middag. Was het wel heel rumoerig. Moest de umpire echt op verzoek van de spelers ook wel, wel een x aantal keren vragen of het, of het wat stiller kon. <lacht> maar Richard vindt dat leuk. En eh, de kinderen natuurlijk de toekomst. En hij wil eh, dat, dat, dat kinderen in Nederland graag gaan tennissen. Dat wil hij. En dat, dat doet hij ook goed. Hij zegt ik ben ook dood op na zo'n dag. He, die kinderen die, die rennen maar door die hele ahoi En en spreken hem aan. En hij gaat dan zelf kijken. Ook in een bijhal. Waar kinderen allerlei activiteiten kunnen doen. En dat is natuurlijk prachtig dat hij daarvoor eh, tijd vrijmaakt. Of de spelers er zo blij mee zijn. Ik zei het net al, die klaagden toch wel een paar keer bij de umpire. Van nou mag het ietsje stiller misschien. Want ze maken inderdaad een herrie. Ze, ze hollen hier over de tribunes en ze hollen ja, over de galerijen. Slam. En dat is uh, ja, nou ja, goed. Dat zijn Top kinderen. Sport. Ik bedoel. Ja dat is, Op zich is het ook wel weer leuk. Goed, dus uh, nou nog steeds 4-4 in de derde set bij die partij tussen Del Potro en Lodra. Um, Del Potro komt nu op 5-4. Uh, is begonnen met serveren deze set. Dus ja, hij heeft steeds de mazzel dat hij in game voor staat. En Lodra moet dan maar weer zien om, om gelijk te maken. Het wachten is dus, nou ja, hier valt genoeg te genieten hoor. Maar hierna dus Timo de Bakker en Robin Hazen. En dan op een bijbaan, baan 1 is dat. Daar komen dan ook nog later eh, Thomas Schorel en Igor Seisling eh, samen in het dubbelspel in actie. Zij spelen tegen Jarko Nimine en Viktor Troitsky Toch ook wel twee spelers van naam. Om nog even terug te komen op de Bakker en Hazen. Zij spelen tegen ja, een sterk Pools koppel. en Matkowski die staan net buiten de top 10 van de wereld. Dat zijn echt jongens die, die alleen maar dubbelen. Nee, niet, niet meer singelen, maar alleen maar dubbelen. En het, en het gewoon heel erg goed doen. Dus dat wordt een, een zware opgave. Die dus later alleen Nederlanders in het dubbelspel wachten is half acht natuurlijk Roger Federer. Geniet verder. We spreek je later deze uitzending. Mark Brasser, dank je. Dan gaan we naar Marco Verhoef. Goedemiddag, Marco. Uh, Tim zei vanmiddag, ja, wat moeten we nou met dit weer? Ja. Wat kan ja, jij we met er dit mee? Nou, eigenlijk helemaal niks. Nee, inderdaad. Het is, uh, het, het is heel saai weer. Het, is... het waait ontzettend hard. Ja, oké. Okay, nou goed, laten we het daar dan op houden. Het waait stevig inderdaad. Langs de kust uh, krachtig tot hard. Windkracht zes tot 7. Ik heb zelfs even hier en daar een, een klein achtje gezien. Nou ja, goed. Dan is dat het bijzondere van het weer van vandaag. Maar ja, uh, verder uh, zijn we natuurlijk veel te veel verwend geweest... met allerlei bijzondere weertypes. Ja, is dat het? Dat ja, we gewoon gewend zijn geweest en dat ja, we nu denken... van. Wow. Ja, ik denk het wel. Ja, oh, oh, dit is natuurlijk ook heel normaal weer. Hè. Het is buiten nu een graad of vijf, zes, zeven. En uh, ja, dat is gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Dat het in de winter uh, vaak grijs is en van tijd tot tijd wat regen valt. Dat is ook heel normaal. Maar ja, uh, als je dus echt iets wil vertellen... dan zit je toch een klein beetje te wachten op iets bijzonderer weer dan dit. En uh, Komt dat? Ja, maar we moeten wel een hoop geduld hebben. Want voorlopig hebben we inderdaad dit grijze weer. Uh, het is een beetje een treintje aan zwakke storingen die overkomt op dit moment. En dat wil zeggen dat het vaak bewolkt is. Dat er af en toe eens een keer wat regen valt. En soms klaart het dan even op. En op dit moment, uh, eigenlijk de hele dag al, is het het beste weer in het noordoosten van het land. En dat betekent dat het daar vanavond ook nog droog is. Met wat opklaringen. En dan gaat daar de temperatuur vrij snel omlaag. Tot net boven het vriespunt. Maar goed, dan zou het aan de grond misschien net onder het vriespunt kunnen komen. Dus vooral begin van de avond en ook begin van de nacht... daar kans op, op wat lokale gladheid. In de rest van het land is dat veel minder het geval, want daar is het gewoon bewolkt. Vooral in het westen valt nog wat regen, met temperaturen van zo'n 3 à 4 graden. Morgen een beetje een vergelijkbaar verhaal als wat het nu op veel plaatsen is. Dus wolkenvelden, misschien in het oosten nog een spatje regen... misschien in het westen wat zon, dan worden het een graad of 7. Vrijdag ook weer, zaterdag ook weer. Zaterdag overigens aan het eind van de dag wel regen. En dat is de voorbode dat het even wat gaat veranderen veranderen en dat het toch weer wat bijzonderer wordt. En als we even over de grenzen heen kijken, vrijdag zullen veel mensen op de wintersport vertrekken op weg naar de sneeuw. Nou, sneeuw krijgen ze hè? Ja, er ligt sowieso voldoende. Uh, eigenlijk overal. Alleen Italië loopt eigenlijk het hele jaar al een klein beetje achter de feiten aan. Het ligt best sneeuw hoor, je kunt er best skiën. Maar het zijn niet de hoeveelheden als die we in Frankrijk... en ook in uh, Zwitserland en Oostenrijk tegenkomen. Uh, als we daar vrijdag naartoe gaan... dan zal het op de meeste plaatsen wel redelijk oké okay zijn met het weer. Er kan hier en daar eens een keer wat neerslag vallen. Meestal is dat overigens regen. Want uh, de, de autobanen naar uh, de wintersportgebieden toe... die komen gewoon niet zo heel hoog. Kom je nu één keer boven de... Laten we zeggen 700 meter uit. Ja, dan is de kans dat er eens een keer wat sneeuw tussen zit wel wat groter. Maar de hoeveelheden zijn het niet op de vrijdag. En ik denk ook nog niet op de grootte van de zaterdag. Dus of dat nou een dramatische reis gaat worden. Ik denk dat dat op de meeste plaatsen wel meevalt. Marco Verhoef, dankjewel. Iran toont zich vandaag strijdlustig tegenover het Westen. Het land pronkt met nieuwe nucleaire ontwikkelingen... en ook is besloten om olieleveranties aan verschillende landen stop te zetten. Correspondent Thomas Ertbrink. Thomas, wat er zijn er nogal wat zaken? Is dit bewust gekozen vechttaal van Teheran? Ja, een beetje welke. Je moet natuurlijk zien dat de Iraanse leiders staan geweldig onder druk, toenemende druk, eh, door westerse sancties eh, en natuurlijk ook eh, door sancties vanuit eh, met name Europa. Europa eh, heeft gezegd dat als Teheran niet stopt met het verrijken van uranium, ze over vijf maanden eh, gaan stoppen met het kopen van Iraanse olie. Nou, Europa koopt 18% van Iraanse olie en ook al zeggen de Iraanse leiders dat dat helemaal niks is, een ver verwaardeloos aantal, eh, zeggen ze toch eh, dat want, ja, precies is, is daar toch voor. Dus wat heeft Iran vandaag gedaan? Ze hebben het feitelijk eerder uitgemaakt dan de Europeanen. Ze hebben gezegd: uh, wij gaan uh, jullie olie niet meer leveren. En uh, wij gaan niet meer olie leveren aan, aan jullie. En dat is dus een soort van, ja. Uh, stap om de, om de Europeanen voorstels met voor te zijn en ook om mensen hier binnenlands te laten zien. Uh, wij uh, zijn niet bang van Europa en dat soort zaken. Tegelijkertijd nog even snel moet ik erbij zeggen. Het ministerie van Olie heeft overigens het alweer afgezwakt. Die hebben zegt nee, dit is slechts een waarschuwing. Morgen geven we duidelijkheid van zaken over of we nou wel of niet olie aan Europa blijven verkopen. Ja, maar ze hebben wel de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen. Heeft dat daar hier mee te maken? Dat heeft ermee te maken. Die was uh, samen met, uh, met de ambassadeurs van, uh, van Frankrijk en daarnaast ook de zwakkere Europese, uh, economisch zwakkere Europese landen zoals Italië, Griekenland en Spanje uh, daar aanwezig om inderdaad aan te horen van dat er dus binnenkort uh, geen olie meer richting uh, Nederland en de rest van Europa komt. Ja. Dan dat nucleaire programma van Iran. Er zijn ook aankondigingen, mededelingen, tussenstand van zaken gedaan. Wat, wat is precies het nieuws vandaag? Iran heeft uh, feitelijk aangekondigd dat het uh, dat het zelf een uh, oude reactor hier in Teheran, uh, maar zeggen, uh, aan kan zetten. Met brandstof kan, uh, kan voor kan maken. En daarnaast. Uh, hebben ze ook uh, nieuwe centrifuges in werking genomen. En, zo zei president Ahmadinejad, het aantal centrifuges vergeleken met vorig jaar, dat zijn dus de, de dingen die eigenlijk uh, uranium verrijken, waar het allemaal om draait in die, in die strijd tussen Iran en het Westen, die zijn verdubbeld. We hebben nu 9000 centrifuges. Nou, het zijn allemaal berichten die uh, leiders in het Westen en ook in Israël angstig zullen maken dat Iran straks niet alleen een zeer goed werkend nucleair energieprogramma heeft, maar heeft er ook een wil maken, iets wat de Iraners natuurlijk de afgelopen tien jaar stelselmatig hebben ontkend. Ja, Israël is daar heel erg scherp op. op hè? Eerder deze week of vorige week was het aanslagen op Israëlische ambassade. Um, meteen de beschuldiging ook vanuit Israël, daar zit Iran achter. Is daar vandaag nog iets over gezegd? Nou, de Iraners hebben ontkend dat een man uh, die in Thailand. Uh, ja, een explosief liet afgaan en daarmee zijn benen verloor... dat dat iets te maken heeft met uh, Iran. De Israëli's hebben gezegd dat ook in Thailand... een aanslag zou plaatsvinden georganiseerd door Iran... op uh, een Israëlisch doelwit, maar dat uh, de man, die een Iranier was... Uh, dat zijn bom te snel afging. Nou, de Iraniërs hebben dat ontkend. Ze hebben nogmaals alle aanslagen uh, tegenover uh, aardvijand Israël zelfs veroordeeld. Ze hebben gezegd, terrorisme, daar zijn wij over... Het slachtoffer van. Want Iran heeft de afgelopen drie jaar vijf nucleaire wetenschappers gehad. die om het leven zijn gekomen bij aanslagen. Dus dat wensen we onze vijand zelfs ook niet toe. Thomas Edbrink vanuit Teheran, dankjewel. De eerste Nederlandse vrouw die meedeed aan de Olympische Winterspelen is overleden. Gracia Schimmelpenning van de Ooien. Ze is 99 jaar geworden. Ze deed in de jaren dertig mee met alpine skiën in garmisch partenkirchen Ton Bijkerk, olympisch historicus. Goedemiddag. Goedemiddag. En hoe, hoeveelste werd ze toen? Zestiende. Uh, Zestiende, dat was in 1936 geloof ik hè? Dat was in 1936, ja, in garmisch partenkirchen uh, Ze was de eerste vrouw die uh, voor Nederland aan de olympische winterspelen deelnam. Ja, en, en waardoor was zij zo goed in skiën geworden? Nou, dat is eigenlijk begonnen in de jaren, begin van de jaren 30, 32, 33. Toen had haar moeder een huis in, uh, in Kietsbuel. En daar leerde zij skiën. En daar heeft ze dus onder, uh, onder leiding van een bekende skileraar, Zwitserse skileraar, heeft ze eigenlijk skiën geleerd. En nu hebben wij een interview uh, op radio met haar gevonden. Laten we even luisteren. Daarin vertelt ze dat ze in een rokje die skiwedstrijden deed. In de Olympische Spelen had ik een klein rokje aan. En ik skiede voor de grote wedstrijden. Ik was in de enigste, maar ik skiede in dat kleine rokje. En dan had je je, je, je eigen ding met, met, met, met je, uh, uh, onze leeuw van Holland erop. En rood, wit, blauw. Was het dragen van een rokje niet een tikje ordinair voor een baroness? Nee, voor een baroness niet, want niemand anders deed het. Want niemand anders kon <gond> het zich eigenlijk permitteren. Ik had goede benen. <grijgelijk> Ze had goede benen, ze had ook wel humor zo te horen. Ja, dat was het ook. Ja, en was het inderdaad de type vrouw die dan dacht ik ga lekker in een rokje? Ja, ja ze heeft altijd in een rokje geskiet. Ik heb uh, een aantal foto's van haar en er is, er is ook een filmpje van haar waar je duidelijk dat rokje kan zien. Terwijl dat, dat behoorlijk koud lijkt. Ja, maar ze had er wel een, een soort legging onder, hoor. Oké, okay, echt, echt heel modern. dat is ook heel duidelijk <laughs> gezien op de foto's. Ja, U heeft haar diverse keren ontmoet, hè? Wat voor vrouw was het? Het was in één woord een dame. Uh, ze was erg erodiet. Ze, wist, uh, ze was heel intelligent. Uh, vreselijk aardig. Helemaal niet uit de hoogte. Uh, nou, heel normaal, maar heel vriendelijk en aardig. En gastvrij, ik kan niet anders zeggen. Ja, ze, ze, ze deed mee aan, aan de Olympische Spelen. Deed ze ook mee aan andere internationale wedstrijden? Ja, ze heeft zelfs een keer de, be, de bekende uh, kandahar rennen in Sankt Anton gewonnen. En daar was ze erg trots op. Ja. Dus wanneer heeft u voor het laatst contact met haar gehad? Dat is in het begin van de negentige jaar geweest. Ja. En ne daarna, uh, ze woonde in de Kerkstraat in Den Haag. Uh, een, een gezellig huis. Ik ben er uh, twee of drie keer geweest. Uh, en toen is ze verhuisd naar een verpleeghuis, heb ik begrepen. Uh, Maison Gaspard de Coligny in Den Haag. En daar is ze ook overleden. En dat klinkt ook wel passend, hè, als ik het zo hoor. Ja, dat <laughs> lijkt mij ook, ja. Goed. Nou, hartelijk dank voor uw herinnering aan haar. Mogen we zeggen dat een grote Nederlandse sportster is overleden? Uh, dat vind ik wel, ja. Want wat, wat wel erg belangrijk is... ...zij is ook de eerste vrouw geweest... ...die in het bestuur... ...van de FIS terecht is gekomen. De Fédération Internationale de Ski. Ze heeft een hoop bereikt. Gracias, ja, is Penning van was, de uh, uh, Ze was door Kees Kerbel, ...het vroegere IOC-lid... ...die toen voorzitter was... ...van de Nederlandse Ski-Federatie... ...was uh, voorgedragen. En ze heeft als zodanig... ...ook de winterspelen van... Uh, 1748 in St. Maurice. Georganiseerd. Meneer Bijkerk, ik dank u wel. Goedemiddag. Vanavond BNN today. Van the first day I arrived to, to the last day I've left. Non-stop bombarding, non-stop sniper shooting. Vanavond om half negen op radio 1. Stiekem leuker dan Albert? <laughs> oh, nou als Albert dit en dat zou horen, dan. nee. Dat hoort denk... je niet, hij luistert niet naar BNN. Ja, ja, nee, hij is ik... niet zo BNN. Luister en kijk mee. Op radio1.nl. Nou jongens, dat wordt een leuke show. Radio1. Dankjewel. Het nieuws van alle kanten. Spaarloon wordt SpaarOnline. Open nu de spaar Online rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Wij zijn Alphabet.